Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Tientallen buslijnen in grote steden dreigen te verdwijnen. Snel test voor opsporen klepsiella bacterie. En Google doet miljarden overname. Bijna de helft van de buslijnen in de drie grote steden dreigt te verdwijnen. Dat blijkt uit een doorberekening van de bezuinigingsplannen... door de steden en minister Schultz van Hagen. De omstreden aanbesteding van het OV levert met 20 miljoen euro veel minder op dan gedacht. Daardoor moet de rest van de 120 miljoen aan bezuinigingen komen uit andere maatregelen. Zo wordt reizen met het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waarschijnlijk 15 tot 20 procent duurder. Dat moet er moet moeten worden gesneden in het busvervoer, omdat de exploitatie daarvan duurder is dan die van de tram en de metro. In Rotterdam verdwijnen mogelijk 30 van de 45 buslijnen. Het RIVM heeft een sneltest ontwikkeld voor het opsporen van de Klebsiella bacterie in ziekenhuizen. De test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. Onderzoekers van het RIVM gingen aan de slag na de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastad in Rotterdam. Daar raakten 88 patiënten besmet. Volgens de onderzoekers kan met de nieuwe test binnen een paar uur worden vastgesteld of iemand besmet is geraakt. Dan kunnen er meteen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de Klebsiella bacterie zich verspreidt. De Europese Centrale Bank heeft vorige week op de obligatiemarkten... voor nog eens 22 miljard euro aan staatsschulden opgekocht. Het totale bedrag staat nu op bijna 100 miljard euro. Met de nieuwe aankopen moeten de spanningen op de markten worden verminderd. Daar heerst de angst dat ook Italië en Spanje... een beroep moeten doen op het EU-noodfonds. De ECB maakt niet bekend van welke landen er staatsobligaties zijn opgekocht... maar het ligt voor de hand dat het Italiaanse en Spaanse staatspapieren waren. Door de aankopen is de rente die Italië en Spanje moeten betalen... op tienjarige leningen gedaald. Internetbedrijf Google wil de GSM-tak van het Amerikaanse bedrijf Motorola overnemen. Google heeft een bod uitgebracht van omgerekend bijna 9 miljard euro. Dit moet voor Google de grootste overname uit zijn geschiedenis worden. De smartphones van Motorola zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. Door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. Daarnaast zou het Google te doen zijn om de patenten van Motorola voor smartphone technologie, omdat die veel geld waard zijn. Ook concurrenten als Apple en Microsoft proberen zoveel mogelijk patenten binnen te halen. Na de overname van de afdeling Motorola Mobility gaat het bedrijf Motorola Solutions zelfstandig verder. En dat bedrijf maakt onder meer computeraccessoires en radiosystemen. Een deel van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland bevroren zijn... wordt vrijgegeven voor hulp aan de Libische bevolking. Dat gebeurt op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie... en in overleg met de Overgangsraad van de opstandelingen in Libië. Het gaat om 100 miljoen euro van kolonel Gaddafi en de zijne die op rekeningen in Nederland staat. De WHO gebruikt het voor hulp aan de Libische bevolking. Het zal vooral worden besteed aan medicijnen... omdat eraan een groot gebrek is in Libië. De WHO maakt daarbij geen onderscheid tussen gebieden van Gaddafi en de opstandelingen. Minister Roosentaal noemt het ontdooien van de tegoeden een goed voorbeeld van hoe sancties horen te werken. Namelijk door het regime af te knijpen en de slachtoffers te helpen. De gemeente Den Haag heeft met de erfgenaam van kunsthandelaar Jacques Goudstikker... een schikking bereikt over het schilderij Het Huwelijk van Tobias en Sarah van Jan Steen. De erfgenaam krijgt een bedrag van een miljoen euro. Het schilderij wordt eigendom van Den Haag en blijft in het museum Bredius hangen. Over de kwestie is jarenlang onderhandeld. De Haagse wethouder van cultuur, de Jong, is blij met de uitkomst. Toen de gesprekken begonnen was er nog sprake van een aankoopbedrag... van 1,8 miljoen voor het werk van Jan Steen. De aangekondigde muggenplaag is tot nu toe uitgebleven. Twee weken geleden voorspelden onderzoekers van de Wageningen Universiteit... een historisch grote muggenplaag... Door de natte julimaand waren er miljoenen larven geproduceerd die bij warme weer zouden uitkomen. Maar door de lage temperaturen en de harde wind van de afgelopen tijd is het niet op grote schaal gebeurd. Alleen plaatselijk in bijvoorbeeld bosgebieden. De onderzoekers zeggen dat de larven alsnog kunnen uitkomen nu het warmer wordt. Maar een deel ervan is al doodgegaan. Dan het weer. Vanavond is het vrij helder, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... Morgenochtend overheerst de bewolking en valt er in het noordwesten een beetje regen. In de middag breekt de zon steeds vaker door voor. En het wordt 19 graden op de wadden tot lokaal 23 in het binnenland. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A4 richting Den Haag bij hoogmade 3 kilometer. Ook op de ring Amsterdam. De A10 West staat voor de Koen-tunnel... 3 kilometer richting Zaanstad. A15 Europort in de richting Rotterdam, tussen Hoogvliet en Kloppetvaanplein 5. En op de A27 Utrecht, Utrecht richting Breda... staat ook 5 kilometer voor de brug bij Gorkum.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 Goedemiddag, 7 minuten over 5. Nieuwe gegevens over de straling bij kerncentrale Fukushima. De overheid daar heeft de Japanners niet alles verteld wat ze wist. Eerst het openbaar vervoer hier in Nederland. De kans is groot dat er veel minder bussen gaan rijden... in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Zoals bekend zal er voor 120 miljoen bezuinigd worden... op het openbaar vervoer in de grote steden. Voor het eerst wordt nu duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Veel minder buslijnen en duurdere kaartjes. Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... en deze drie grote steden. Redacteur Mobiliteit, Ilan Sluis. Ilan, minder buslijnen is de conclusie hoeveel zullen er verdwijnen? Grofweg, de helft van de buslijnen verdwijnt, maar het verschilt een beetje van stad tot stad. In Rotterdam bijvoorbeeld verdwijnen maar liefst 30 van de 45 buslijnen, twee derde dus. En in Amsterdam zijn dat de 19 van de 44, maar er verdwijnen ook nog drie tramlijnen. En in Den Haag vier van de negen. En als je dus een busreiziger bent, dan moet je voortaan verder lopen naar een halte... als je, als je die bus überhaupt nog kunt bereiken. Ja, inderdaad. Er is nu een eis dat er in een straal van 400 meter van elke voordeur in die steden... een, een een halte moet zijn. Uh, die eis verdwijnt straks en uh, wordt gesteld op twee kilometer. Dus dat betekent uh, dat je een half uur moet lopen als je pech hebt. En is ook bekend welke lijnen ze willen laten verdwijnen? Ja, in de berekeningen uh, die zijn uitgevoerd uh, worden concrete lijnen genoemd. En uh, die zijn ook terug te vinden op onze site. NOS.nl, ik zal inderdaad niet al die buslijnen <laughs> vragen aan jou. Maar waarom de bus en niet bijvoorbeeld voorsnijden in metro, tram? Ja, een, een bus laten rijden kost nou eenmaal het meeste geld. En uh, daarbij zeggen ze ook... Uh, het is zonde om de infrastructuur die uh, er voor trams en metro liggen uh, te vernietigen. Dat is kapitaalvernietiging. En daarom zeggen ze dus... buslijnen schrappen, dat levert het meeste op. Ja, ook omdat die niet veel gebruikt worden? Of in ieder geval minder dan metro's? Uh, nou, in een tram gaan meer mensen. Dat is misschien wel het, het, het grote verschil. Maar ze worden niet per definitie minder gebruikt. Nee. Ja, en daarnaast, wat er blijft rijden, dat wordt ook duurder. Ja, kaartjes in de grote steden die worden 15 tot 20 procent duurder. Dus ja, dat moet je meer betalen als je een ritje met, met het openbaar vervoer maakt. Of in de bussen die nog over zijn. Ja, En deze berekeningen zijn uh, gemaakt in opdracht van het ministerie. Maar ook de drie grote steden. Hoe is dat bij hun aangekomen? Uh, ja, die vinden dit absoluut niet kunnen natuurlijk. Het uh, wethouder Baljeu van Rotterdam die noemt het al een, een kaalslag. En ook uh, haar collega uit Amsterdam uh, heeft al gezegd... Uh, dat zelfs als ze alle maatregelen uitvoeren... ze de bezuinigingen niet gaan houden. Halen. Die twee steden wijzen natuurlijk ook op hun uh, belang als economische motor voor Nederland. En uh, dat daar goed openbaar vervoer bij hoort. Um, en in Den Haag zeggen ze ook nog dat de berekeningen eigenlijk niet goed zijn uitgevoerd. En dat bijvoorbeeld niet is gekeken naar uh, uh, het belang van die lijnen voor de rest van het netwerk. Um, en ook niet is gekeken naar hoe mensen nou eigenlijk reizen met, uh, met de bus en metro. Ja, dus kijken of het aansluit op een trein bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar dit komt dus zoals je zegt al uit de berekeningen. Um, maar de keuze kan toch door de politiek anders gemaakt worden? Ze hoeven die buslijnen toch niet te schrappen als ze dat niet willen? Nou, het kabinet heeft besloten dat er 120 miljoen bezuinigd moet worden. En de minister had gedacht dat ze dat wel grotendeels... uit de aanbesteding van het openbaar vervoer zou kunnen halen. Um, maar ja, dat blijkt uit die berekeningen dus niet het geval. Aanbesteden levert maar een fractie op van, van wat ze wil bezuinigen. Uh, en dan zijn eigenlijk de keuzes die je hebt... Uh, uh, niet anders dan schrappen van die buslijnen... en het verhogen van de kaartjes. Uh, alternatieven zijn er nauwelijks. En wat gaat zo iemand als balieu dan doen? Gaat hij dit uitvoeren of gaat hij alsnog proberen... onder die 120 miljoen vandaan te komen? Uh, nou, dat zal ze wel proberen. Het is natuurlijk uiteindelijk de keuze aan de stadsregio's om uh, de maatregelen te nemen. Maar ja, uh, zoals gezegd, alternatieven zijn er nauwelijks. En uh, die 120 miljoen ligt redelijk vast. Dus ja, ze kan nog proberen te lobbyen, maar dat, er, uh, dat het pijn gaat doen, dat, dat staat wel vast. Ze moet met haar collega's naar de Tweede Kamer. Ilan Sluis, dankjewel. Dan, de ingreep van de Europese Centrale Bank vorige week. Die werkte goed voor de rente voor Italië en Spanje. De bank kocht staatsobligaties op op het moment dat de rente daarop fors omhoog ging. Vanmiddag werd bekend hoeveel de ECB nodig heeft gehad voor die steun aankopen. 22 miljard euro. Ineke Valken is stratege voor de financiële markten bij Theodor Gielissen Bankiers Investment. Goedemiddag. Goedemiddag. 22 miljard euro, dat is veel meer dan analisten gedacht hadden, de aan de dichte ging uit van 15 miljard. Dus dan lijkt het veel. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met de eerste opkoop in mei vorig jaar, uh, toen het alleen Griekenland betrof, is het uh, ja, beperkt eigenlijk. Want toen werd 16,5 miljard uh, uit de markt gehaald. Terwijl de Griekse obligatiemarkt natuurlijk een stuk kleiner is dan de Italiaanse obligatiemarkt. En maar dat is waarschijnlijk omdat Griekenland er nog slechter voor stond. Uh, nou, omdat uh, Griekenland een veel kleiner land is. En uh, dus een kleinere uh, obligatiemarkt heeft en een lagere staatsschuld in vergelijking tot Italië. Uh, qua omvang, niet qua relatieve omvang. Ja. En is, is nou ook automatisch uh, het zo... dat die staatsobligaties voor Spanje en Italië... dat het hele bedrag die 22 miljard euro daaraan besteed is? Maakt de ECB dat bekend? Nee, dat weten we niet zeker. De ECB uh, publiceert niet van welke landen zij obligaties opkoopt. En dit eigenlijk om te voorkomen uh, dat die landen als zwak bestempeld worden... en ook om speculatie te voorkomen. Uh, achteraf uh, zijn er banken die schattingen maken... aan de hand van obligatieoverzichten en met name rentebewegingen. Maar het is nooit... Uh, uh, ergens officieel bekend. Want hoe werkt het uh, precies bij de ECB dat opkopen? Bellen ze een obligatiehandelaar die dat voor ze doet? Of hebben ze zelf mensen in huis? Uh, nee, het gaat uh, eigenlijk zoals bij de gewone obligatiehandel. Uh, het gaat via uh, de secundaire markt zoals dat dan heet. En omdat het bij de ECB om uh, vrij grote bedragen gaat, zullen zij een aantal uh, nationale banken selecteren waar ze uh, de handel mee drijven. Maar als u zegt de secundaire markt, uh, ik denk niet dat iedereen dat begrijpt. Nee, dat begrijp ik, sorry. Uh, de primaire markt is dus uh, waar nieuwe obligaties worden uitgegeven. Dus als er uh, geld nodig is om uitgaven te doen voor een land, dan ga je naar de primaire markt. Secundaire markt uh, zijn uh, obligaties die al in handen zijn van beleggers, maar waar ze van af willen. Of waar anderen juist uh, interesse voor hebben en die willen aankopen in verband met de rente die erop is. Dus via de centrale banken in Europa gaan ze, nou ja, naar de Deutsche Bank of ik noem maar iets ja. naar. Banken en zegt ze: We willen van jullie een hoop hebben. En dan in totaal kom je aan dat pakket van 22 miljard euro. Dat klopt, ja. Ja, nu zag je vorige week dat de rente voor Italië en Spanje op die staatsobligaties omlaag ging. Dus het had gelijk een effect. Nu is dat bedrag hoger dan verwacht. Kan dat dan ook betekenen dat, dat die rente nu nog verder zakt voor Italië en Spanje? Ja, dat kan. Uh, in ieder geval heeft de ECB aangetoond dat het uh, menig is. En uh, ja, vooral de feitelijke actie zetten de rente in beweging. Uh, het voornemen om iets te doen is natuurlijk ook belangrijk. Maar we hebben vorige week of twee weken geleden gezien dat dat uh, niet voldoende is. Want toen roopte iedereen op uh, dat uh, Italiaanse en Spaanse leningen opgekocht zouden worden. Maar toen werden Ierse en Portugese leningen opgekocht. Dus de rente op Italië en Spanje ging toch nog verder omhoog. Ja, en de ECB kan die hier wel uh, forse op verliezen als ze zo'n enorm bedrag hebben uitgegeven? Ja, dat zou kunnen. Um, als er sprake is van wanbetalingen of uh, geen terugbetalingen van bijvoorbeeld Griekenland of Spanje, dan zullen ze daarop af moeten waarderen en dat uh, gaat ten koste van de positie van de ECB. En dan ook weer ten koste van uh, landen zoals Nederland die daaraan bijdragen? Ja, klopt. Uh, de nationale centrale banken moeten dan bijdragen en dat gaat dan weer via de nationale overheden. Maar uh, vooralsnog, uh, zolang er geen verliezen op worden geleden, uh, is daar geen sprake van. Nee. Is dat in het verleden wel eens gebeurd, voor zover u weet, dat de Europese Centrale Bank ergens fors op verloren heeft? Uh, nou ja, we zien het nu bijvoorbeeld in, in Zwitserland. Uh, daar hebben ze verloren op uh, uh, valutainterventies op de markt. Uh, zij verkopen uh, de Zwitserse frank om uh, de Zwitserse vang te drukken. En nou ja, met name in 2010 was dat nog niet succesvol. En daar hebben ze toen ook af moeten schrijven, inderdaad. Maar van de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, uh, is het mij niet bekend. Nee. Goed, nou, we gaan kijken wat dit uh, de komende week doet. Ineke Valken, dank u wel. Ja, graag gedaan. Stratege voor de financiële markten bij Theodor Gielissen Bankiers Investments. Dan heb ik het volledig genoemd. Zometeen gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Hoe gaat dat eruit zien na half zes? Hoort u dat? Verkeersinformatie, John Sohoka. Vier de A4 richting Den Haag bij hoogmade 3 kilometer. Korte op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 2. A15 Europort in de richting Rotterdam... voor het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. En op de A20 naar Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij het de Brechseplein. Er staat inmiddels 3 kilometer. Bij het de Brechseplein is de rijst ook afgesloten. Tot de A27 vanuit Utrecht richting Breda... voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En in de regio Utrecht is de N238... De weg seijs dolder in beide richtingen dicht bij de afrit. Den Dolder komt door een ernstig ongeluk. Houd daar dus rekening met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Door nalatigheid zijn in Japan veel meer mensen blootgesteld aan gevaarlijke straling dan gedacht. Na de tsunamis en de kernramp in Fukushima gaven computerberekeningen precies aan waar de radioactieve wolk naartoe zou gaan. Maar de Japanse overheid koos ervoor die informatie niet te gebruiken. Correspondent Wouter Zwart is in Japan. Wouter, hoe kan het dat mensen rond de kerncentrale van Fukushima niet op de hoogte werden gebracht van de ramp? Ja, het is een heel raar uh, verhaal. Uh, er is inderdaad een speciaal computersysteem ontwikkeld door de Japanse overheid... speciaal voor nucleaire rampen, dat heet Speedy. Uh, en dat heeft zeg maar, in de dagen na de ramp, toen er heel veel uh, uh, zeg maar, uh, radioactief stoom vrij kwam... exact uitgerekend waar die wolken heen zouden drijven. Uh, maar premier Kaan, die uh, de hoogste uh, beslissingen kan, kan nemen... en ook persoonlijk verantwoordelijk is voor de evacuatie van mensen... die heeft het dus besloten om die adviezen uh, in de wind te slaan... Hij heeft toen heel willekeurig uh, een soort zone van 10 kilometer rond de centrale laten uh, ontruimen. Dat was natuurlijk heel vreemd, want men heeft toen helemaal nagedacht dat die radioactiviteit natuurlijk veel verder kan drijven in die wolken. Daardoor zijn dus mensen in uh, het gebied uh, besmet geraakt die eigenlijk gewoon hadden geëvacueerd moeten worden. En dat is dus nu wat er uh, aan het licht is gekomen. Ja, want hoeveel mensen zijn dat? He hebben die inmiddels een gezicht ook? Die hebben zeker gezicht. Dat is een, een, een dorpje dat heet Namier. Ik ben daar gisteren ook zelf uh, geweest om kennis te maken bij die mensen. Uh, dat is een dorpje van een aantal duizend mensen. En uh, een heel aantal van die mensen die hadden zich verzameld in uh, een uh, schoolgebouw... ...wat als een soort evacuatiezone, dat was een centraal plekje in het dorp... Gold ...om informatie te krijgen over die nucleaire ramp. Maar laat die school nou exact in het pad gelegen hebben van die wolk die de dagen daarna over, uh, over het gebied heen uh, getrokken is. Um, ik heb zelf gesproken met een mevrouw uh, en zij runde een camping in de heuvels van dat gebied. Zij was uh, de dag dat een van die kernreactoren ontploft gewoon aan het werk, vermoedend buiten op het land, voelde s'avonds aan haar gezicht dat het verbrandt Voelde, uh, voelde ook een soort verbrand gevoel in haar keel. Heeft de dagen daarna geprobeerd contact te krijgen met de lokale overheden... maar kreeg die contacten niet. Dagen daarna toen ze ziek werd realiseerde zich... dat ze eigenlijk als enige nog in het gebied over was gebleven. Dat ze niet was geëvacueerd. Dus eigenlijk gewoon aan haar lot is overgelaten daar. Zo'n het... malen hoor je vrij veel in die omgeving. En hoe is het nu met haar? Met haar gezondheid? Nou, het het cruire aan haar verhaal is dat ze uh, zichzelf eigenlijk gewoon realiseert, het nu al, dat zij binnen niet-afzienbare tijd uh, kanker zal krijgen. Schildklierkanker of leukemie, dat zegt ze zelf ook, dat ze dat verwacht. Ze heeft zichzelf eigenlijk al opgegeven, maar ja, ze put op een of andere manier nog een heel speciaal soort hoop uit dit alles. Wat zij tegen mij zei is, het liefst uh, krijg ik de symptomen van kanker zo snel mogelijk, want als ik iets heel graag wil, dan is dat ik een voorbeeld word voor de overheid... Wat een verschrikkelijke fouten zij gemaakt hebben, zodat andere mensen daar lessen uit kunnen trekken. Dus ze offert zichzelf als het ware op. Heel bijzonder om te horen. Want om terug te komen bij die overheid, heeft, ja. heeft de premier zich al verantwoord waarom hij destijds die berekening in de wind heeft geslagen en maar een beetje lukraak is gaan evacueren? Het is een heel vreemd verhaal. Mensen rond hem hebben ook eigenlijk gezegd. En dat is het vreemde eraan. Wij vertrouwden dat systeem, dat speedy systeem, eigenlijk helemaal niet. We vonden dat een niet nauwkeurig systeem. Het is heel vreemd om dat te horen van de overheid. Want de mensen die dat systeem ontwikkeld hebben, die hebben de cijfers erbij gepakt. En je ziet eigenlijk dat het pad die die wolk heeft afgelegd exact is wat zij voorspeld hebben. Uh, premier Kaan, dat verwacht men over het algemeen wel, zal binnen nu en misschien twee of drie weken wel gaan aftreden. Dit is één van de kritiekpunten die hij te verwerken heeft gekregen... Uh, laksheid en uh, langzaam handelen is iets anders wat hem uh, verweten wordt. Ja, terwijl destijds volgens mij de analyse was van... goh, wat een openheid hè, voor een Japanner... Zakt. Maar wat je eigenlijk steeds meer hoort, hè, dat zijn van die verhalen waarin eh, de overheid heeft besloten om maar gewoon helemaal niets te vertellen in de hoop dat niemand erachter zal komen. Ik noem het een soort ja, collectieve blackout bij de leidinggevende hier. In, eh, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen, liever net doen alsof het niet gebeurt in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen, want dan zou je ook wel eens de schuld kunnen krijgen van de fouten. En wat je hier ook steeds vaker hoort van deskundigen is het probleem met de vriendjespolitiek. Je hebt bijvoorbeeld een verhaal over de nucleaire veiligheidsdienst die de zal ik maar even zeggen. Die is jarenlang uh, heeft hij gevallen onder het ministerie van Handel. Dat is sowieso al een beetje vreemd. Uh, maar dat ministerie van Handel is jarenlang hele dikke, dikke vriendjes met het bedrijfsleven geweest. En dus ook met dat bedrijf TEPCO, dat die kerncentrales runde. Die hielden elkaar als het ware een beetje de hand boven het hoofd. Er is heel veel kritiek op gekomen. De overheid heeft nu dus besloten om toch in te grijpen. En heeft nu beloofd dat er een nieuwe nucleaire waakhond in het leven wordt geroepen. Die gaat vallen onder het ministerie van Milieu. Dat klinkt mij in ieder geval een stuk logischer. logischer. Ja. Wouter Zwart hoort u vanuit...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 Stappen twee vrouwen uit een auto, beginnen meteen te wijzen in de richting van het bos. En als ik zo ongeveer langs hun arm dezelfde kant uitkijk, dan zie ik inderdaad een roedel herten, meest vrouwtjes, maar een paar dieren met een enorme gewei op de kop. Dit is een van de plekken in Park De Hoge Veluwe waar je echt een goede kans hebt om wat te zien. Het is niet helemaal toevallig, want hier krijgen de herten wel eens een paar appeltjes toegeworpen. Maar ja, als je 8 euro hebt betaald voor de entree en ook nog eens wat voor je auto, dan wil je ook waar voor je geld. Er staan behoorlijk wat auto's op de parkeerplaats. Mensen hebben hun fotoapparatuur opgesteld, grote statieven, telescopen of ook gewoon een zakfotoestelletje. Nou, dit is uh, waar je voor gekomen bent. Ja. ja. Heb je lang moeten zoeken? Nee hoor, ik valt wel mee. Ze, sta, ze staan hier gewoon voor ja. het publiek. Ja, dat is makkelijk. Ja. Zij uh, is mijn kleinkind, ze is mijn opa mee en ik, uh, ik heb al een, een jaar of drie een abonnement. Is dit wat de Hoge Veluwe bijzonder maakt voor u? Dat ja, je zo. Het is altijd bijzonder, ja, echt waar. Ja, ja, ja, heel bijzonder. Daar wilt u dan ook wel voor betalen? Ja, natuurlijk wel. Ja. Uh, uh, ik heb hem met er al uit en de keren die ik nu naar gaan, nou, dat we nog al beginnen, die zijn voor niks, die zijn gratis. Dus 32,50, een weet je het een mannetje bij, hè? Deze meneer met een sigaar en een uh, enorme telelens aan zijn fototoestel heeft een mannetje gezien. Ja, daar loopt een uh, spitser bij. Een spitser? Ja. Een jong mannetje dat al kans maakt bij de dames? Nou, dat nog niet. Nee? nee dan moet hij naar het andere veld. Daar staan de grotere. Ja? ja? Het toernooiveld. Ja, klopt. Weer wat geleerd. Ja. Zo mevrouw, dan nou heeft u die 8 euro er wel weer uit hè? voor de entree. Echte herten. Echte herten, ja. Nou, we hebben hem er fix uit, want we hebben ook nog op de racefiets hier rondgefietst. Okay. En de schoonouders staan op de camping, dus het was echt een dagje uit in de ja. natuur. Ja. Ja. En natuur mag dan wat u betreft ook wel iets kosten? Ja. Want het is tamelijk ongebruikelijk, hè? In Nederland een bos uh, waar een uh, waarin kassa bij de ingang staat. Ja, dat is waar. Maar je ziet hier wel al uh, het wild toch wel... Ja, het is binnen bereik, om het zo maar te zeggen. Dus je weet dat je wat gaat zien als je hier komt. Ja. En met het museum erbij. Daar zijn we ook geweest. Dus we hebben echt een, <lacht> een compleet dag. dagje uit. Ja. Ja. We hebben ons geld er wel weer uit, ja. ja. Ja. De meneer met het foto's stel, laat mij de spitser zien. Dat, dat, is, hier, dat is nog het, het begin van het gewei. Oh ja. Dus dat noemen ze een spitser. En die is waarschijnlijk één, 2 jaar oud. Oké. Okay. Ben je echt een kenner? Nee, dit is mijn tweede jaar dat ik hier sta. Vorig jaar stond ik met een heel klein cameraatje. Toen zeiden ze, van volgend jaar sta je hier ook. Toen ja. verklaar ik ze allemaal voor gek. Hmm. Maar ja, nu ben ik te gek. Het is echt uh, ecotourisme hier, hè? Oh, het is nu nog rustig, hoor. Als je, echt, uh, als je hier echt komt op het moment dat echt de bronst aan de gang is... Dan, dan word je helemaal gek. Dan staat het hier, rij je dik. En dan staat dat andere veld staat ook helemaal vol. En dan staat er uh, lenzen van 15.000 euro. En dan, uh, dan ga je vragen van waar nou crisis? Hier niet hoor. Absoluut niet. <laughs> maar, nee, dan uh, denk je dat is toch wel slim bekeken van uh, Park de Hoge Veluwe. Uh, nou ja, t, wat is slim bekeken? T, t, ja, ja, natuur het kost ook, levert geld. Op. Het kost ook geld. Ja, maar goed. Uh, het beheer van de natuur kost sowieso geld. En als je er op deze manier iets van terug kunt verdienen... Dus, nou, ik denk niet dat ze echt wat terugverdienen. Als je kijkt wat het, wat het kost. Ja. Ja. Maar ja, er komen hier een half miljoen mensen per jaar. Hè? Ja. Maar 8 euro of als ze het museum meepakken, 16 euro. Ja. Ik geef ze een ongelijk. Kijk, <laughs> ja, jij loopt op de ja. af. Even de dames meenemen. Hij ah, ja. neemt ze echt wel. Want hij was daarvoor, was hij dan niet? Nee, precies, hij heeft ze opgehaald. Het is een harem. Genoeg gespeeld. Nog even spotten. De NOS-radioroute. Zwijnen spotten deze week met Rolpauw. Shell, schat dat er zo'n 1300 vaten olie in de Noordzee zijn gelekt. Ten oosten van Schotland werd een lek in een pijpleiding ontdekt bij een platform. Het hele weekend was nog onduidelijk hoeveel olie daaruit lekte. Wim van de Wiel van Shell, goedemiddag. Goedemiddag. 1300 vaten, op hoeveel liter kom je dan uit? Uh, dat is ongeveer uh, 2 miljoen... Kijk, dat goed. Nee, 200.000 liter. 200 even de nulletjes goed zetten. Ongeveer 200.000 liter. En blijft het daarbij? Is het lek al gedicht? Het lek is nog niet gedicht, maar wat er nog uitkomt uit het lek is heel beperkt. Ja, altijd nog redelijk veel natuurlijk. Ongeveer 5 barrels per dag, dat is minder dan 1000 liter. Je kunt natuurlijk zeggen, elke liter die eruit komt, is, is te veel. Maar wat we ook zien is dat de natuurlijke afbraak van de olie heel snel gaat. We zagen in het begin een vrij grote. Uh, vlek, dat was eigenlijk een heel dun laagje olie, dat was gisteren uh, nog meer dan 100 vierkante kilometer, gisteren minder dan 40 vierkante kilometer en nu zien we een halve vierkante kilometer. Dus de natuurlijke afbraak, mede door de wind en de golven, die doet uh, snel zijn werk. En betekent dan dat er nauwelijks gevolgen voor de natuur zijn of, of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is nog heel moeilijk na te gaan. Er is, er is een, uh, constant een schip aanwezig met zowel apparatuur en, en bestrijdingsmiddelen om de olie, uh, olievervuiling tegen te gaan. Maar die ook in de gaten houdt uh, hoe het uh, leven, het, het wild in, in de omgeving zich gedraagt. En daar hebben we ook contact mee met bijvoorbeeld de Vogelbeschermingsorganisatie in Schotland. Dus gezamenlijk kijken we naar hoe is de situatie daar op het wateroppervlak. Want als u het heeft over bestrijdingsmiddelen, wat, wat zijn dat dan? Wat kan je doen om te zorgen dat die olie uh, verdwijnt? Dat, dat zijn middelen die de olie als het ware in hele kleine druppeltjes uiteen doet vallen... ...waardoor de natuurlijke afbraak sneller kan gebeuren. Maar wat ik net al vertelde, omdat de combinatie van uh, wind en golven daar zelf al zorgt, ...hebben we die, uh, die middelen nog niet ingezet. Maar ze zijn wel aan ze boord. Zijn aan het boord. Ja. Ja. Zeg, dat lek is nog niet uh, gedicht. Wat, wat, zijn de, wat is de prognose? Wanneer zal het uh, gemaakt zijn? Ja, hadden we die informatie, maar dan kon ik hem delen. Maar ook dat is niet duidelijk. We kunnen alleen zeggen dat we er keihard aan werken... om ook die laatste nog ontsnappende olie te stoppen. Uh, we zijn al heel eind gevorderd, maar nog niet helemaal. Dus ik kan helaas nog niet zeggen, het lek is gedicht. Want hoe ontstond dat lek? Dat weten we ook nog niet. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. En dan hebben we natuurlijk de taak om te onderzoeken... hoe, ja, hoe het kon gebeuren en, en ook hoe het in de toekomst kunnen voorkomen. Want we willen toch leren van dit soort incidenten. Dan Mijden we u graag weer, meneer Van der Wiel. Dank u wel voor dit uh, gesprek, Wim van der Wiel van Shell. Radio 1: Het NOS-journaal. Mark Visser. Bijna de helft van de buslijnen in de drie grote steden dreigt te verdwijnen. Blijkt uit een doorberekening van de bezuinigingsplannen door de steden en minister Schultz van Hagen. De omstreden aanbesteding van het OV levert met 20 miljoen euro veel minder op dan gedacht. Daardoor wordt waarschijnlijk reizen met het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 15 tot 20 procent duurder. En verdwijnen bijvoorbeeld in Rotterdam mogelijk 30 van de 45 buslijnen. De Europese Centrale Bank heeft vorige week op de obligatiemarkten... voor nog eens 22 miljard euro aan staatsschulden opgekocht. Het totale bedrag staat nu op bijna 100 miljard. Met de nieuwe aankopen moeten de spanningen op de markten worden verminderd. Er heerst de angst dat ook Italië en Spanje een beroep moeten doen op het EU-noodfonds.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 Ja, het is echt lekker zomer weer vandaag. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. In Brabant en Limburg was de bewolking wel ietsjes dikker. En in het oosten van het land vielen er een aantal buitjes, maar die zijn echt inmiddels weg. En vanavond zijn er brede opklaringen. En dat is ook in het begin van de nacht zo. Maar in de loop van de nacht drijft er wat hoge bewolking binnen. In het binnenland kan er ook wat mist ontstaan. en het koelt af. 13 graden aan zee en 9 in het oosten van het land. En morgen begint de dag in eerste instantie met nogal wat wolkenvelden, maar later is er opnieuw heel veel ruimte voor de zon. Er kan wel wat lichte regen vallen en dat gebeurt dan vooral in de noordelijke helft van Nederland. Maar het is nog steeds zo'n 21 graden waait een zwakke zuidwestenwind, dus ook dan weer lekker zomerweer. En de dagen erna houden we dit weer, alleen op donderdag even een uitstapje, want dan is de kans op een aantal regen- of onweersbuien iets groter, maar het lijkt wel de warmste dag van de werkweek te worden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met de acht files, goed voor 30 kilometer. Een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A2 richting Amsterdam, bij het Amstel 2 kilometer. Langer is de file op de A20 naar Gouda. Daar staat voor het knooppunt het Brestenplein 6 kilometer. En daar is de rechterreis ook dicht. En nog opvallende file door ongeluk op de A44, Amsterdam richting Wassenaar. Daar staat tussen Oestgeest en Leiden-Zuid 3 kilometer. Deze minuut over half zes. U bent uh, te gast bij het Radio 1 Journaal. Minister Van Wijsterveld laat onderzoek doen naar gescheiden lessen... voor jongens en meisjes op de middelbare school. De besturen van christelijke scholen pleiten voor experimenten... met aparte klassen vanwege de verschillen tussen jongens en meisjes... vooral tussen de 12 en 16 jaar. Wim Kuiper van de Besturenraad. Er zitten ontwikkelingsachterstanden, euh, zou je kunnen zeggen... bij jongens in de hersenontwikkeling. Met name in de, de vroege puberteit, zo 12, 13, 14 jaar. Maar ook qua leerstijl en qua motivatie zitten er euh, behoorlijke verschillen. En die verschillen zijn zo groot dat het toch wel verstandig is... om euh, gewoon eens bij een aantal lessen, ook een aantal maanden... Uh, dat is wat uit elkaar te halen. En dan uh, zul je ook echt merken dat, uh, ja, dat er op een heel andere manier uh, geleerd en gewerkt wordt. Dat was Wim Kuiper. Janette Maréchal van onderwijsadviesbureau APS is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u gaat als projectleider het onderzoek voor de minister uitvoeren. Maar volgens mij stond dat al gepland. Ja, dat klopt. Wij gaan een onderzoek uitvoeren op een aantal scholen in Nederland. Waarbij onze vraag is, hoe doen scholen het nou die al een tijdje bezig zijn met dit onderwerp? Uh, om te kijken hoe de leerprestaties van jongens verbeterd kunnen worden. Want zijn er al scholen in Nederland dan waar uh, jongens uh, in andere klassen zitten, in aparte klassen? Uh, er zijn verhalen dat er één of twee scholen zijn waarbij jongens inderdaad bij de taal- en rekenlessen al uh, gescheiden zitten. Uh, of dat hele lessen zijn of delen van lessen, dat weten wij nog niet zo goed. Uh, maar het is nog niet uh, maatstaf. Nee, want wat gaat u doen als uh, projectleider? Gaat u ook zorgen dat dat op meer scholen gaat gebeuren als experiment? Nee, wij gaan uh, met name kijken naar een aantal uh, pijlers die we uit literatuur hebben. Kijk, het onderzoek naar jongens loopt al heel erg lang. Het jongensgedrag en de achterblijvende prestaties. Hein, Louis Tavecchio en Lauk Woltering hebben daar ook al lang onderzoek naar gedaan. En APS heeft daar ook al eerder conferenties euh, over gegeven waar veel vraag naar was. En wij gaan ons met name richten op de pedagogisch-didactische component van docenten. Om te kijken hoe zij beter tegemoet kunnen komen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Want wat, hè, om even bij de jongens te blijven, wat moet je doen om jongens goed te laten presteren in die leeftijd? Nou, wat een van de pijlers is bijvoorbeeld dat jongens snelle grenzen opzoeken, daar meer de uitdagingen en de risico's in opzoeken. En uh, dat betekent dat zij in de huidige uh, lessen nu snel gecorrigeerd wo worden. En daardoor veel meer negatieve aandacht krijgen dan meisjes. Daar komt bij de jongens meer moeite hebben om stil te zitten in de klas, wat alsnog weer een extra correctie oplevert. Dus uh, docenten zouden daarin wat meer rekening mee moeten houden met het gedrag van jongens. Stilzitten is niet altijd een juiste vorm of een gewenste vorm van leren. Want als je een beetje heen en weer wiebelt en beweegt en je omdraait, dan, dan pik je ook wel wat op. Ja, dat voor jongens is, um, is de manier van leren niet alleen reflecteren op taligheid, maar ook reflecteren op ervaringen. En die ervaringen die gaan op basis van ontdekken. Ja, en al, ik denk altijd als jongeren de grenzen opzoeken... dan vragen ze ook om grenzen, dan moet je die stellen. Maar dat gaat dus niet altijd op. Jawel, ja, zeker wel. Dus jongens zoeken grenzen op. En dat betekent dus dat er duidelijk moet verteld moet worden wat de grenzen zijn. Uh, maar dat die grenzen niet altijd uh, even strikt hoeven te zijn bij, een een, bij bepaalde lessen. Dus niet alle lessen hoeven dezelfde grenzen te hebben. En ook niet alle grenzen hoeven uh, precies voor jongens en meisjes gelijk te zijn. Maar dat is er dan meer op gericht om dat onderscheid in de, in de klas te maken... tussen ja. jongens en meisjes. Dan ja. hoef je ze niet uh, zo nodig in een ander lokaal te zetten. Nee, dat klopt. Ja. Nee, want daar zat ik ook nog aan te denken. Dan kom je sowieso uh, bij meer leraren uit, denk ik, vaak. Dat zou kunnen, het ligt eraan hoe je dat organiseert in scholen. Maar wij zijn er op voorhand geen voorstander van om terug te gaan naar jongens-meisjesklassen structureel. Het gaat om het aanbieden van lessen of delen van lessen voor jongens en meisjes apart. Dat zou, wen dat zou wellicht wenselijk zijn, dat moeten we nog onderzoeken. Ja, want uh, als je ze uit elkaar haalt, dan neem ik aan dat het ook weer gevolgen heeft voor de sociale vorming. Ja, en als ik kijk naar uh, de maatschappij. Nou, Saskia Grotehuis heeft dat eerder aangegeven in uh, het programma Buitenhuis waarin zij ook aangegeven heeft... het gaat niet zozeer om het vergroten van die verschillen tussen jongens en meisjes. Het gaat erom rekening houden met de verschillen tussen jongens en meisjes. En ze laten functioneren in een maatschappij-relevante situatie. Dus juist bij elkaar. U gaat daar in ieder geval voor de minister mee aan de slag. Janette Marichal, ik dank u wel. Graag gedaan. Onderwijsadviseur dus. Tot zover het verschil tussen jongens en meisjes op de middelbare school. Dan, een historische muggenplaag die werd voorspeld twee weken geleden. De muggenbulten zouden werkelijk overal zitten. Tot nu toe lijkt het wel mee te vallen. Is er van de muggen een olifant gemaakt? Dat vraagt verslaggever Arno Leblanc zich af. Twee weken geleden kregen we een waarschuwing van Piet Verdonschot van de Wageningen Universiteit. Het zou een historische muggenplaag worden. Ja, normaal meet je rondom mijn woonhuis er, uh, tussen de 1 en de 20. En nu waren er dat tussen de 100 en de 1000. Waar zijn ze? Maar het is erg koud geweest de laatste uh, 15 dagen al eigenlijk sinds, of, of, sinds we dit bericht uitgedaan hebben. We willen het weer in ieder geval niet meer meewerken. Het is onder de 20 graden, het is koud. En, uh, het regent regelmatig en uh, het waait continu boven de 2-3 meter per seconde. Muggen vliegen niet bij wind van hoger dan 1 meter per seconde. Muggen zijn vrij immobiel onder de 20 graden. Dat betekent dat ze eigenlijk uh, wachten. En Dat betekent ook wel dat er, er zullen er wel wat doodgaan door die regen. Want ze sneuvelen er altijd. Maar u zegt eigenlijk nu dat de muggen eigenlijk alsnog moet komen. Eigenlijk. Ik zeg nu dat die overlast die we voorspeld hadden. Dat de, de grotere aantallen dat die echt nog komen. Ja, Als het weer tenminste opknapt. Als we nu echt de herfst ingaan, gaan dan, uh, dan wint het weer. Dus daar hangt het vanaf. Als het weer nog beter wordt. En boven welke temperatuur hebben we het dan over? Dan hebben we hebben het echt over 20 tot 25 graden. En liefst met wat strak blauwe lucht. Weinig wind. En uh, als dat nou een weekje aanhoudt... Dan, uh, dan gaan er we er alsnog aan. aan. Nou, dan hebben we er in ieder geval last van. Dan worden de nachten wat lastiger, wat onrustiger. Ik pak even mijn telefoon. Daar heb ik namelijk Twitter op zitten. En ik zette daar net op van, uh, nou ja, uh, over de muggenplagen. Op mijn eigen Ed Arnaud LeBlanc Twitter. Toen kreeg ik best wel veel reacties meteen al terug. Want als het om muggen gaat. Bijvoorbeeld hier zegt uh, uh, Patrick de Ritter. Die zegt, mag gerust even foto's komen nemen van het bewijs. Dat doet bij mij bijzonder zeer. Dus hij zegt eigenlijk: de muggen zijn er wel. Ja, ja, ja nee, maar er zullen ook mensen. Kijk, wij krijgen ook meldingen dat de muggen op slaapkamers toegenomen zijn. Nu krijgen we meldingen, vroeger kregen we die niet. En dan, dan zie je ook dat mensen wel muggen hebben, maar niet in die grotere aantallen. Oké, okay, nog iemand, die zei: uh, Daniëlle Gordens, die zegt. Ja, dat waarschuwen heeft er natuurlijk voor gezorgd dat iedereen de juiste voorzorgsmaatregelen nam. U zei het net al even met dat omdraaien van die, uh, die pasjes water in, uh, in uh, bloempotten en zo. Is dat inderdaad ook zo? Ja, dat is inderdaad zo. Zelfs mijn echtgenote kwam met de mededeling... dat ze uh, werkt in een hotel, komen wild vreemde gasten, zien de naam. Ze zeg, oh, maar wij hebben thuis de wakjes al omgekiept. En het blijft ja. nog steeds zo, gewoon omkieperen. Die ze... het Want het ja, heeft nog steeds geregend, dus de ja. bloempotjes zitten weer vol, wellicht. Ja, klopt. Het kan nog steeds warm worden. We hopen op een warme uh, nazomer. Het ja. ja. enige waar we nu last van hebben is van de persmuskieten. <laughs> Dagelijks. <laughs> Oh, dat is persmuskiet Arno Leblanc. Donderdag, dan wordt het dus warm. Mijn vrouw deed thuis de financiën. Na jaren kwam ik erachter dat zij keer op keer de rekeningen niet betaalde... en daar kregen we ruzies over. Ze had met een klein kastje op mijn hoofd geslagen... en voor ik het wist lag ik te bloeden op de grond en alles lag open. Haar neven en nichten, die constant bij ons thuis zaten... steunden haar als ze me bedreigden. En ik was zo ver dat ik mezelf niet meer was. Ik ging er kapot aan, van binnen. Dit verhaal komt van Carlos. Dat is een Kaapverdiaanse man van 37 jaar... die enige tijd in crisisopvang voor mannen zat. Vier grote gemeenten die zo'n opvang hebben... hebben nu gekeken wat drie jaar mannenopvang heeft opgeleverd. En projectleider Huiselijk Geweld is Barbara Smeid... van de gemeente Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft het opgeleverd? Zijn er veel mannen opgevangen? Ja, de, de, we zijn in 2008 gestart met de mannenopvang... En uh, uh, tot uh, nu toe, of eigenlijk al iets eerder, want uh, onderzoekscijfers lopen tot en met uh, 2010, zijn er zo'n 200 mannen opgevangen. De opvang loopt nog steeds en die wordt ook volgend jaar weer voortgezet. En die is uh, doorgaans goed gevuld. En... En zijn dat allemaal slachtoffers van huiselijk geweld die bij u komen? Nee, niet alleen huiselijk geweld. Het kan ook gaan om eergerelateerd geweld. Het kan gaan om uh, uh, als gevolg van homoseksualiteit, uh, dat dat de bron uh, is uh, voor mishandeling. Het kan gaan om mensenhandel, uh, dus verschillende vormen. Ja, nu zie je vaak dat vrouwen met kinderen komen hè, in, in blijf van mijn lijfhuizen. huizen. Is, yeah. is dat bij mannen ook het geval? Komen ze met kinderen? Nee, dat is een heel groot verschil uh, wat je kan zien met uh, uh, vrouwenopvang. De mannen die... ...toch vaak ook kinderen hebben, komen doorgaans alleen naar de opvang. Het is wel zo dat gedurende zo'n opvangperiode ook gekeken wordt... ...hoe ze dan wel in contact met hun uh, kinderen kunnen blijven. En uh, sommige opvang, want ze zijn niet in alle steden precies hetzelfde georganiseerd. Sommige opvanglocaties uh, lenen zich wat beter voor het contact met kinderen dan anderen. En mannen schamen zich ook wel voor hun kinderen als ze in de opvang uh, terechtkomen uiteindelijk. Is die drempel sowieso hoog? Misschien hoger dan bij vrouwen... Heeft u het idee om in de opvang te gaan? Ja, er is, er is Anita Nano, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvang en met, met heel veel slachtoffers ook gesproken. En uh, dat was al langer en dat zie je daarin ook weer bevestigd, is dat het taboe op mannenmishandeling enorm groot is. We hebben het wel, het beeld het wordt heel vaak fysiek getrokken van een man is toch sterker van een vrouw, dus hoe kan die nou mishandeld worden? Maar we kennen heel veel vormen van mishandeling. ...seksuele uitbuiting, financiële mishandeling. Uh, maar ja, het is veel moeilijker bespreekbaar te maken en daardoor ook zichtbaar te maken. En het is zoiets van, als je er niet over hebt, lijkt het wel niet te bestaan. Of een beeld van, ja, dat zijn dan zeker de zwakkelingen. Maar uh, uit de praktijk blijkt dat het toch veel genuanceerder ligt. En als ze bij u komen, ho hoe lang blijven de mannen dan gemiddeld? Uh, dat is verschillend. Je ziet ook een beetje verschil per, per stad. Maar uh, uh, zeg maar tussen de drie en de zes maanden. En, en soms tussen de, kan het wat langer duren. Een enkeling blijft uh, echt langer. Dan, dan is er een groot probleem met uh, uitstroom. Omdat er geen veilige... Uh, uh, uh, geen andere veilige opvang uh, te vinden is uh, bijvoorbeeld bij. En, en wanneer het gaat om mensenhandel, dan is het sowieso veel ingewikkelder... omdat die mannen vaak geen enkel netwerk hebben waar ze een beroep op kunnen doen. Want wat gebeurt er dan als ze drie of zes maanden bij u zijn geweest? Uh, gaan ze dan op zoek naar een ander huis? Hè? Stel dat ze uit een relatie komen. Wat... Ja. Ja, hoe gaat het dan verder, mensen? Nou, dat kan verschillend zijn. Maar het meeste wat voorkomt is inderdaad... dat uh, maar een in een nieuwe huisvesting een start maken. Maar dat kan vaak niet uh, zomaar, omdat wat je wel ziet is dat uh, de weerbaarheid en het zelfvertrouwen enorm is aangetast. Dus als je weer gezond op eigen benen wilt staan, dan heb je daar vaak ook ondersteuning uh, bij nodig. Het kan soms ook al een tour zijn om een uh, nieuwe huisvesting te vinden, vooral in de steden. En zeker in Amsterdam is dat een punt. Soms is dat dus op een kamer. Soms is er het onderdak bij uh, familie vinden. Maar daar hoort dan ook wel heel Duidelijk nog ambulante begeleidingen bij. En in de periode dat je in de opvang bent, wordt daar uiteraard een start mee gemaakt. En, en, en wordt gekeken wat mannen nodig hebben, waar uh, hè, welke problemen er zijn met bijvoorbeeld financiën. Met de, de, de, de, mannen zijn ook vaak veel praktischer ingesteld dan vrouwen. Dus dan moeten eerst allerlei uh, praktische dingen geregeld zijn. En daarna komt uh, ook mm -hmm. wel de psychische aan bod. Want ook dat is, is uh, wel erg goed om, ja, om je zelfvertrouwen weer uh, op te bouwen. Goed, Barbara Smijts van de gemeente Amsterdam, projectleider Huiselijk Geweld. Ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Graag gedaan. Zometeen, uw favoriete zoekmachine gaat nu ook in telefoons. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Sohoka. 30 kilometer file, meeste vertraging in de regio Rotterdam. 100 meter op de A13 naar Rotterdam. Daar staat 7 kilometer tussen Delft Zuid en kloppen Klein polderplein Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Gouden bij kloppen Klein Daar staat inmiddels 6 kilometer. Bij en bij Knopend Klein is de rechte rijst afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso. Chinezen hebben van Pakistan toegang gekregen tot een spiksplinternieuwe Amerikaanse helikopter. Dat is die helikopter die op 2 mei neerstortte in Pakistan. toen Amerikaanse militairen Osama Bin Laden liquideerden. Coco Leijn, defensiespecialist van Klingendaal. Goedemiddag, Co. Goedemiddag. Wat was er zo speciaal aan die helikopter dat de Chinezen daar zoveel interesse in hebben? Nou, onmiddellijk na het neerstorten van die helikopter... verschenen er al foto's in kranten en ontstond er een grote opwinding... omdat die helikopter helemaal niet leek op het moedermodel van die helikopter. Dat is een beroemde helikopter met de naam Black Hawk. We kennen hem uit Mogadishu, Somalië. En nu kwam er eentje en die leek er helemaal niet op. En toen is men enorm gaan speculeren over wat is ermee aan de hand... Um, ze hebben hem opgeblazen, maar de staart die bleef heel en delen van de rotor. En die waren uh, speciaal ontworpen om radargolven uh, ja, zeg maar af te buigen. Onzichtbaar te maken voor de vijand. En om ook het geluidsprofiel van die helikopter uh, om maar zeggen, te verzachten... zodat je hem niet hoort aankomen. Allemaal foefjes die... Geleend zijn van een oude uh, bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht, de F-117, de stealth bommenwerper uit de jaren 80. En die voefjes, dat wist men niet, die zijn dus blijkbaar ook gebruikt in uh, helikopters van deze special forces. En Pakistan heeft die helikopter toen geconfiskeerd. Hoe gaat dat dan? Uh, Laten ze een berichtje via de ambassades uitgaan: van jongens, wij hebben iets interessants. Wie biedt? Wie wil komen kijken? Nou, dat hoef ik niet eens te doen. Want in ze deze komen ze vanzelf wel, uh, of niet? Ze komen ze vanzelf wel. Dus ik denk dat de Chinezen gebeld hebben van goh, we hebben die foto's ook gezien in het Blad Army Times. Wij zijn wel heel erg geïnteresseerd en we hebben er wel wat voor over. Eventueel, als wij, als het maar een kwartiertje een paar foto's mogen nemen. En misschien wat uh, van, die, van dat schroot van die helikopter mogen meenemen. Maar dan kunnen we dat in onze militaire laboratoria onderzoeken. En wie weet kopiëren en gebruiken in onze eigen wapens. Ja, en waarom denk je juist China? Ja, waarom China? Er is een hele nauwe relatie tussen China en Pakistan op militair gebied... De Pakistani weten dat, dus die zullen dat ook eerst aan de Chinezen aanbieden. Wat hebben jullie ervoor over? Kunnen wij dan bijvoorbeeld hulp van jullie krijgen... op het gebied van, nou, ik zeg maar wat kernwapens of uh, andere zaken... waar de Pakistanen erg om verlegen zitten. Maar dat is een, een militaire relatie waarin dus gewoon ruilhandel wordt bedreven op dit gebied. Ja, nou, en Pakistan eet dus van meerdere walletjes, want het krijgt ook veel geld van Amerika... in de strijd tegen het terrorisme. Ik denk dat ze niet heel erg blij zijn, toch, met die uh, bondgenoot in Pakistan... Nee, iemand uit het Witte Huis heeft gezegd... Uh, ja, het maakt ons niet gelukkig wat hier gebeurt. Uh, we waren er al bang voor, want die helikopter die was niet helemaal verloren gegaan. Um, ja, er reizen voortdurend uh, hoge Amerikaanse militairen naar, uh, naar Pakistan om daar te klagen over gebrek aan hulp in de strijd tegen terrorisme. Uh, wat doen jullie eigenlijk voor al die miljarden die wij jullie geven? Echt miljarden per jaar gaan naar het Pakistaanse leger, en die worden naar de Amerikanen uh, vinden te weinig ingezet voor de strijd tegen terrorisme en te veel. Voor um, de, de, de afschrikking van India. En dat uh, vinden de Amerikanen minder gelukkig. Want die zeggen, jullie moeten dat Indiaanse front nou een beetje vergeten. Jullie moeten voor dat geld ons helpen in de strijd tegen Bin Laden. Maar ja, de Pakistanse geheime dienst is verdacht. Uh, dus, uh, men denkt nu ook dat dus, uh, de, via de geheime dienst uh, deze contacten met de Chinezen gelegd zijn. Uh, men denkt ook dat uh, die er wel meer van weet, van, van de verblijfplaats van Bin Laden heeft geweten. Uh, dus het is slecht zaken doen. Ja, maar he men is tot elkaar veroordeeld. Ja, en dat, dat schroot van die helikopter is dat inmiddels wel terug naar Amerika. Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er een deel is dus gewoon het gehouden. Uh, ja, Volgens bericht van de Financial Times, uh, dat, dat zie je dan niet meer terug. Dat blijft bij de Chinezen. Dat wordt daar nog uh, uh, stevig onderzocht in die laboratoria. je dankjewel. Onze defensiespecialist van Kulingenaal. Internetgigant Google wil mobiele telefoonfabrikant Motorola Mobility overnemen. 12,5 miljard dollar heeft Google voor dat bedrijf over. En als die deal doorgaat, dan is het de grootste overname ooit voor Google. Tim Paulus is van onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat maakt Motorola zo aantrekkelijk voor Google dat ze daar 12,5 miljard dollar voor over hebben? Nou, het zijn verschillende dingen. Ze hebben het op. Om te beginnen over de patenten. Er wordt een hevige strijd over patenten. En uh, je wordt daarin eigenlijk gedwongen om mee te doen. Anders ben je, ben je alleen maar bezig om royalties te betalen aan andere partijen. Uh, op het moment dat je ze zelf ook hebt, uh, heb je daar iets tegenover te stellen. Maar ik denk dat het meer is dan dat. Uh, Google wil ook meer controle hebben over uh, uh, zeg maar de hele waardeketen... om sneller een, een nieuwe telefoon in de markt te kunnen zetten. Want dat levert geld op. Dat levert geld op, kijk, Google verdient niet aan het besturingssysteem Android, waar het hier dan om gaat, maar wel aan allerlei andere diensten en met name natuurlijk uh, advertenties. En is dat dan de grote slag met, met Apple, die ze aangaan? Ja, dit is een deel daarvan in ieder geval. Uh, vergeet anders ook niet de andere partijen in de markt. Uh, Samsung uh, en, en Nokia, die samenwerkt met Microsoft, moet je ook nog niet afschrijven. Hmm. En wat gaan wij dan als kopers van smartphones merken van die overname als die doorgaat? Nou ja, in theorie uh, hoop je eigenlijk helemaal niks. Hè? Want je wil niet dat de boel duurder wordt vanwege al die patenten. Dat je uiteindelijk uh, al die royalties uiteindelijk moet gaan uh, ophoesten als eindgebruiker. Maar waar je wel van hoopt te profiteren is dat, uh, dat je bijvoorbeeld sneller over een Google-telefoon kunt beschikken. Google heeft in het verleden dat geprobeerd. Zo'n Nexus-telefoon bijvoorbeeld in de markt te zetten. Dat deden ze dan op eigen kracht. Maar dat lukte gewoon heel slecht. En met een partner als Motorola moet dat veel beter kunnen. Ja, en is het voor Motorola ook goed nieuws... omdat het daar de afgelopen jaren niet zo heel goed mee ging? Ja, gut, kijk, het is maar op welk niveau je deze vraag uh, beantwoordt. Uh, de aandeelhouders zullen in ieder geval blij zijn... want die krijgen een enorme premie. Uh, ik, ik heb het idee kijk, dat het voor het bedrijf zelf ook een goede ontwikkeling is. Ze hadden al exclusief gekozen eigenlijk voor Android... voor het besturingssysteem van Google... En daarmee, uh, ja, de, de banden worden nu alleen nog maar wat inniger. Uh, maar voor het overige verandert er niet zo heel veel. Althans, dat is uh, de bedoeling. Hè? Uh, binnen dat hele Android-gebeuren moet uh, Motorola niet een streepje voor krijgen op bijvoorbeeld Samsung. Ook een Android-gebruiker. Maar uh, ja, Motorola zal dichter tegen Google aankomen te liggen. En dat zullen ze vast fijn vinden. Ja, en Google betaalt, betaalt 63% meer voor het bedrijf dan het vrijdag op de beurs waard was. Uh, ik, ja, wat, wat verklaart dat? Verschil? Ja, uh, kijk, ik, een, een rekensommetje kan ik niet maken van het is dus zoveel waard, maar uh, ik, ik denk dat het wel aangeeft. Uh, dat Google in één klap dit bedrijf wilde overnemen en niet wilde verzanden in een overnamestrijd. Op het moment dat je een premie biedt van 10% of zo, uh, dan zie je dat de beurskoers uh, 20% stijgt, bij wijze van spreken, in afwachting van een hoger bot. Nou, dan, dan uh, uh, zit je in een biedingsstrijd die je eigenlijk niet wil. En dit bot kun je wel kwalificeren als een uh, knockout-bid. Uh, en je ziet ook dat de beurskoers van Motorola niet boven die 40 gaat. Beleggers denken dus inderdaad zoiets van uh, dit is het wel. Ja, en Google wil verder ontwikkelen. Google wil natuurlijk geld verdienen. Bij Google denk ik ook altijd ze willen nog meer van me weten. Is dit ook een stap die daarin past? Nou, dat denk ik niet. Het is, het is de hardwaremarkt. Uh, als je nou bang bent voor privacy en voor uh, dat soort zaken, ja, dan heb je het toch meer over de softwaremarkt. Nee, het is, het, is, het is puur de hardwaremarkt en het uh, distributiesysteem daaromheen. Dus uh, daar zie ik geen bedreiging onmiddellijk. Goed, Het bot dus van Google op Motorola. Tim Paulus van Onderzoeksbureau Telecom Paper. Dank u wel. Ja, geen dank hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. Jan van der Putten. Goedemiddag. Gisteren was de dag dat de NOS berichtte... over dat logistieke gedoe rond de Nederlandse missie in Kunduz in Afghanistan. En de Kamervragen zijn al gesteld. En gisteren kwamen de Nederlanders voor het eerst even buiten hun compound. De NRC schrijft dat de Nederlandse commandant van de politietrainers... even op bezoek ging bij zijn Afghaanse collega. Hij reisde in een groep van drie Bushmaster terreinwagens met militairen... Die waren nodig voor de bescherming. Het was een kort bezoek. opperwachtmeester Roland, alleen zijn voornaam is bekend... had de grootste moeite om de aandacht van de Afghaanse politiecommandant vast te houden. Die was doodop. De ramadan viel hem zwaar. Kijk uit als je lid wilt worden van een studentenvereniging. De opleiding Psychologie van de Universiteit van Amsterdam waarschuwt dat je met dat lidmaatschap je studie in gevaar kunt brengen, staat er dit parool. Studenten zouden bij ontgroening te veel lesgroepen of colleges kunnen missen. Dan heb je gelijk al een achterstand. Het geeft ook een groot risico op een negatief studieadvies. De opleiding Psychologie van de UvA noemt op internet, noemde op internet enkele namen van studentenverenigingen, maar die zijn geschrapt. De rellen in Engeland woeden verder in de media. De historicus David Starkey ligt nu onder vuur. Die gaf in Newsnight van de BBC zijn visie op de achtergrond. En hij zei, de blanken zijn zwart geworden. Een heleboel jongeren vinden de gewelddadige nihilistische gangstercultuur machtig interessant. The whites have become black. A particular sort of violent, destructive, nihilistic gangster culture has become the fashion. And black and white, boy and girl, operate in this language together. This language which is wholly false, which is this Jamaican patois that's been intruded in England. Starkey verwees ook nog naar een omstreden conservatieve politicus van vroeger... die zei 40 jaar geleden dat steden problemen zouden krijgen door immigranten. Starkey wordt nu een racistische idioot genoemd. heeft geen verstand van zwarte jeugdcultuur, maar een grote krant als De Mail geeft hem gelijk. Doe je ogen maar eens dicht in de bus en je hoort alleen de taal van zwarte jongeren. In de stad Utrecht hebben bewoners het helemaal gehad... met geluidsoverlast bij de gevangenis, staat op ad.nl. Dag en nacht staan vrouwen te schreeuwen en te seinen... naar hun partners die gevangen zitten. Je kunt door het geschreeuw soms amper een film volgen in de huiskamer. Dat zegt een buurtbewoonster. Het is natuurlijk ook aandoenlijk en schrijnend... maar als je de politie belt, dan stoppen ze of zijn ze al weg. Het liefst zou de buurt rolluiken voor de celramen zien, maar dat mag niet. De Utrechtse gevangenis is een rijksmonument. Sinds vandaag mag er weer worden gejaagd op wilde eenden en konijnen. En de NRC ging mee met een jager op de Veluwe. Niet op eenden of konijnen, maar op wilde zwijnen. En dat heet trouwens geen jagen, dat heet beheer. Veel geschoten wordt er niet. Met het schieten van één enkel zwijn ben je 40 uur bezig, vertelt de jager. Zwijnen hebben op de Veluwe geen natuurlijke vijanden. Ze geven overlast en vallen ook honden aan. Soms wordt de jager weemoedig. Dan kijk ik door mijn zoeker op het geweer een eenzaam dier aan en denk ik, jij en ik, wij verschillen niet zoveel. Het gaat er heel anders aan toe op de Faroe-eilanden, halverwege Schotland en IJsland. Op dat stukje Deems Grondgebied, is in deze tijd van het jaar... het hoogtepunt van de jacht op Grienden. Dat is een soort walvis. De Vlaamse krant De Morgen besteedt aandacht aan op zijn site. Duizenden grienden worden afgeslacht op het strand. Dat is een vrede traditie die al duizend jaar oud is. Het vlees en de levertraan zitten zo vol lood, PCB's en andere zware metalen... dat de consumptie ronduit gevaarlijk is. Op de Faroe-eilanden worden dan ook veel gehandicapte kinderen geboren. Maar de bevolking vindt het in stand houden van de traditie belangrijker. Tot zover het mediaoverzicht. Jan van der Putten, dankjewel. Na zessen zijn we terug met dit Radio 1-journaal. Dan hoort u minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken... die vertelt waarom Nederland bevroren te goeden van Gaddafi vrijgeeft. En we gaan ook praten over de controle op doping. Op de Olympische Spelen volgend jaar in Londen... zullen 5000 dopingcontroles worden uitgevoerd. Een aantal Nederlanders zijn er ook bij zes. En directeur Herman Ram praat daarover. Tot zo, na zessen.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 Dat is voordelig mobiel internet in 42 landen. Met gratis iPhone 4. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordstreamjazz.com. Dit is Radio 1.